Dat, dat heb ik wel meegekregen van mijn vader en mijn moeder. Liefde voor de natuur? Ja, liefde voor de natuur ook. Maar ook stoken in de natuur natuurlijk. Dat zat, dat zat er wel wat andere aspecten natuurlijk ook bij. Als scout ging je ook altijd lekker fik stoken. Nou, dat is tegenwoordig ook niet meer in. Nee. Dus de, de moderne scout gaat misschien wel wat anders doen. Maar de oude scout houdt nog steeds van fik stoken. Stokbroodbakken, kip aan het spit braden. Wat doe je nu nog in de praktijk? Ben je nog iets bij de padvinders of de scouting? Nee, nee. Ik... ik